De dankbare prins. Het bos is een betoverende, vredige plek. Met verhalen en wezens, met diepe en donkere geheimen. In het midden van zo'n bos... ...dwaalde een koning af van zijn normale weg. Terwijl hij door het bos liep, was hij bezorgd dat hij nooit zijn weg terug kon vinden. En juist op dat moment kwam hij langs een vreemd uitziende man... Zijn rug was gebogen, hij had een stok om mee te lopen en zijn baard reikte tot op de grond. Wie ben jij? Wat doe jij hier in mijn bos? Ben je verdwaald, boer? Ik ben geen boer. Ik ben de koning van dit land. Deze bossen zijn van mij. Maar ja, ik ben verdwaald. Kun je me helpen? Ah, jij bent de koning, zeg je. Wat goed van je. Nou, mijn koning, deze bossen zijn van mij en alleen ik ken de weg hieruit. Ik kan je de weg laten zien, maar ik wil iets in ruil. De koning was verrast door het gedrag van de oude man, maar hij moest terug naar huis keren. Hij moest bij zijn vrouw en pasgeboren kind zijn. Wat wil jij in ruil? Vertel me je prijs. <laughs> ik heb geen van deze dingen nodig. Zie ik eruit dat ik dat doe? Nee, je moet me beloven dat wanneer ik zorg dat je de poorten van je koninkrijk bereikt... dat je me datgene in ruil geeft wat als eerste uit de poorten komt... Ik geef je één dag. Je moet beloven dat het altijd van mij zal zijn. Het kan van alles zijn wat naar buiten kan lopen, dacht de koning bij zichzelf. Maar toen wist hij dat hij al te lang aan het ronddwalen was en dat iedereen zich zorgen over hem zou maken. Hij maakte een besluit. Hij schudde de hand van de oude man en ging akkoord met hun deal. Terwijl hij de oude geboggelde man door het bos volgde, was de koning soms geamuseerd en blij verrast door de bewegelijkheid en snelheid van de oude man. Hij leidde hem door meertjes en door kleine ruimtes, maar ging toch altijd vooruit. Uiteindelijk hield de oude man zijn woord en zorgde ervoor dat de koning zijn weg terug naar huis vond. Denk aan je belofte, mijn koning. De koning werd onthaald met bloemen en geschreeuw. De mensen waren buiten zinnen om hem heel terug te zien. Maar één persoon huilde van vreugde. Zijn koningin. Nog voordat de koning ook maar iets kon zeggen, renden ze naar hem toe met hun eerstgeboren zoon in haar armen. En toen ze door de poorten ging, was hij het eerste wat de oude man kon zien. Toen hij het kind zag, glimlachte de oude man. De koning draaide zich om en keek naar hem terwijl hij het bos inliep. Mijn koning, je lijkt bezorgd. Wat is er? Vertel me wat je dwars zit. Ben je niet blij om thuis te zijn? Nee, dat is niet waar. Ik ben buiten zinnen om thuis te zijn, met mijn vrouw en mijn zoon. Maar ik heb een grote beslissing gemaakt, mijn liefste... De koning vertelde zijn koningin alles, elk detail waar ze niet bewust van was. De koningin was geschokt om het verhaal te horen... en ze vroegen zich beide af wat ze nu moesten doen. Ik heb wellicht een idee. De koning riep zijn minister en vroeg of er nog andere kinderen waren geboren... op dezelfde dag als zijn zoon. De minister bevestigde dat er een klein meisje was geboren... in een boerengezin dezelfde avond als de prins... De koning onthaalde het stel en hun baby in zijn vertrekken. Mijn koning, u heeft ons geroepen. Hoe kan een nederig man als ik u van dienst zijn? Mijn beste man, je koning vraagt jou om een groot offer. een waarvan hij weet dat het moeilijk voor je zal zijn om te geven. Maar in ruil zal ik je enorm belonen voor je offer voor het koninkrijk. De koning sprak tot de boer en legde alles uit. Hij wist dat het een moeilijke beslissing was om te maken. Hij vroeg of de pasgeboren dochter van de boer... de plek wilde innemen van zijn zoon voor de deal met de oude man. De koning beloofde dat hij voor altijd voor het boeren echtpaar zou zorgen... omdat ze dit offer gingen maken. De volgende ochtend stond de oude man aan het rand van het bos. Hij wachtte op de koning om te komen... Er ging wat tijd voorbij en toen gingen de poorten open. De koning reed op zijn paard naar de oude man en keek boos naar hem. Hij kwam van zijn grote paard af en in een kleine mand bedekt met een wit kleed... lag de kleine huilende baby die hij aan de oude man gaf. De oude man had een gemene glimlach. Tevreden omdat hij had gekregen wat hij wilde. Hij greep de mand en hing te terug het bos in en nam het babymeisje mee. De koning kon alleen maar staren terwijl ze beiden verdwenen in het bos. Jaren later werd de prins volwassen. Hij was aardig, slim en hielp iedereen om hem heen. Het doet me deugd dat het koninkrijk wat mijn vader heeft opgebouwd in goede staat is. De mensen zijn gelukkig. Ze hebben genoeg te eten en levensonhoud om door te blijven gaan. Wat kan een koning zich nog meer wensen? Terwijl de koning gelukkig door de straten liep... keek van een afstand de vrouw van de boer naar hem. Ze keek naar haar man die zijn hoofd schudde. Maar toen hij zich omdraaide, rende ze naar de koning. Ze ging voor hem staan en blokkeerde zijn weg. Je kent me niet, mijn prins, maar ik moet dit tegen je zeggen... Ja, de koning is een goede man. Hij heeft voor het koninkrijk gezorgd. Maar tegen welke prijs? Die van jou? Die van ons? Vraag hem naar mijn kind. Mijn dochter. De prins was bezorgd. Hij wist niet waar de vrouw over aan het spreken was. S'avonds bij het eten vroeg de prins aan zijn ouders over wat er was gebeurd. Wees eerlijk met mijn vader... Loog de vrouw of zit er meer achter dit verhaal? De koning onthulde alles over de reis in het bos en over de oude man. Een belofte en een offer voor het bloeien van het koninkrijk. Ik moet haar vinden. Het is alleen vanwege haar offer dat ik hier vandaag sta. Ik kan geen prins of koning zijn totdat ze vrij is. Ik zal of haar terugbrengen of haar plek innemen. Is dit duidelijk, vader en moeder? Jij moet doen wat je denkt dat goed is, net zoals ik. Toen, de volgende morgen, trok hij normale kleren aan van een normaal iemand om zijn identiteit te verbergen. Hij nam een zak met zaad mee. Dit was omdat wanneer hij de weg kwijt zou raken in het bos, hij de weg terug kon vinden. En dus alweer, net zoals zijn vader, liep de prins het oneindige bos in. De prins liep een paar dagen rond. Omdat hij moe was geworden na een paar dagen, ging hij slapen. Midden in de nacht werd hij wakker gemaakt door een dikke stok. Hoi, hoi. Dit is mijn bos. Hoe durf je erin te gaan slapen zonder mijn toestemming? Wat denk je wel dat je bent? Van adel? Wakker worden, jij kleine zaknavelpluis. De prins werd wakker, zowel bang als blij om de oude man te zien. De oude man zag er hetzelfde uit. Hij liep moeilijk en zag er chagrijnig uit. Het spijt me, heer, maar ik zoek werk... Ik heb honger en ben handig. Als u zo nobel zou zijn om me wat eten en werk voor een paar dagen te geven... ik zou u enorm dankbaar zijn. U ziet eruit als een aardig en eerlijk man. De oude man zag er zowel niet aardig en niet gul uit. Maar hij bedacht zich dat deze jongen nuttig voor hem kon zijn. Ja, yeah, jij kan nuttig voor me zijn... Je moet mijn regels volgen en ik zal voor je zorgen en eten geven. Maar verbreek één van deze regels en ik zal je laten poeten. Is dat duidelijk? De oude man gebruikte magie om de prins te verblinden en leidde hem door het bos. De prins dacht eraan om de zaden te laten vallen. De oude man genoot weer van de kleine ongelukjes. De prins viel in het neer stootte zijn hoofd tegen een boom. Al deze dingen maakten de oude man vrolijk. Uiteindelijk bereikten ze het huis van de oude man. Hier is waar je zal slapen. Je zal tegen niemand spreken of iets vragen. Je zal doen wat je gevraagd wordt. Akkoord, eten zal je binnen doen en dan begin je morgen met werken. De prins ging akkoord terwijl de oude man wegliep. Terwijl hij zijn tas neerzette, was hij nerveus over hoe alles zou gaan lopen. Uren gingen voorbij en toen was het etenstijd. De prins was aan het slapen toen er een meisje naar hem toe liep. Ze schudde hem twee keer en toen drie keer. En uiteindelijk schopte ze hem. Tijd om wakker te worden, slaapkop. Er staat eten klaar. Je moet morgen heel veel werk gaan doen. De oude man zal je nooit meer laten rusten. Je kan maar beter gaan eten. Samen liepen ze naar binnen en de prins wist in zijn hart dat dit het meisje was. Het meisje dat hij was komen zoeken. Hij had haar gevonden. Ze zaten samen aan de eettafel. Het meisje liep op en neer vanuit de keuken en serveerde hen het eten. De prins kon niet stoppen met staren naar het meisje. In de ochtend gaf de oude man de prins vele taken om te doen. Van het verzamelen van fruit van de hoogste boom... tot het halen van water in het meer. Van het schoonmaken van de voeten van de trol... tot het poetsen van de tanden van de tovenaar. De prins moest alles doen. Terwijl hij dit alles deed, keek het meisje naar hem. Bezorgd en trots... Met een glimlach op haar gezicht. Maar uiteindelijk kreeg hij een erg moeilijke taak. Hij werd gevraagd om het hooiveld in te gaan en genoeg hooi te halen om de paarden een week lang eten te geven. Want anders zou hij drie dagen lang geen eten krijgen. Wat voor taak heeft hij je gegeven? Hij wil dat ik dit alles binnen één dag maai. Hoe moet ik dat doen? Oh, jij ongelukkig ding. Luister naar wat ik je ga zeggen. Het is je enige uitweg. En dus nam de prins twee paarden mee vanuit de stallen naar het hooiveld. Hij sneed enkele kleine hopjes hooi en hield het voor het paard. Hij bond ze vast en begon door het veld te rijden... terwijl hij een grote zeis vasthield. Tot zijn vreugde werkte zijn plan... Tegen het einde van de dag was al het hooi op het veld gemaaid. De jongen zat op het vermoeide paard... en voedde ze terwijl ze langzaam terug naar het huis van de oude man teruggingen. Het meisje glimlachte toen zij ze zag... en de oude man leek geïrriteerd. Toen de volgende ochtend... Ik heb iets anders voor jou. Dit is mijn beste zwarte koe. Je moet haar melken. Mijn melkvoorraad is bijna op. Melk haar helemaal leeg, zodat ik nooit meer hongerig zal zijn. Mm. Helemaal leeg melken? Binnen één dag? Hoe is dat nu mogelijk? Ja, je komt niet thuis als je niet in staat bent deze taak te voldoen. De prins probeerde het een paar uur terwijl hij een paar keer geslagen en geschopt werd in het gezicht. Uiteindelijk ging hij zitten en gaf het op. Hij wachtte op het meisje in de hoop dat ze zou komen om hem te redden. Wat zou je toch zonder mij moeten? Het meisje hielp de prins weer en hielp hem zijn handen warm te maken. Omdat de prins warme handen had om te gaan melken ging het werken. Emmer na emmer werd gevuld met het melk van de zwarte koe... toen het meisje de prins veel geluk wenste... en hem achterliet om de rest te doen. Tegen het eind van de dag waren er twintig emmers vol. Genoeg voor een hele lange tijd. De oude man kwam en zag de prins glimlachend een groot glas melk drinken. Hij hief het glas. De oude man zag er kwaad uit... Ga mijn huis uit. Ik weet niet hoe, maar je hebt mijn regels op een of andere manier verbroken. Deze taken waren alleen voor jou bedoeld. Jij hebt hun hulp aangenomen. Ik wil niet bedrogen worden. Ga uit mijn zicht. Ik heb hem geholpen. Straf mij in plaats van hem. De tovenaar... Nu hoe hij er echt uitzag, zette de trol gevangen. Hij vroeg de jongen zijn huis in de ochtend te verlaten en nooit terug te keren. Breek zijn stok. Daar zitten zijn krachten. Ik kan hier niet meer zijn. Ik wil de wereld zien. Hij heeft de trol en mij gevangen. Breek zijn stok. De prins keek naar de droevige trol en raapte zijn moed bij elkaar. Hij wist wat hij moest doen. Hij hield van dit meisje en kon niet zonder haar weggaan. Hij liet zijn tas vallen en pakte een bijl die dichtbij stond. Hij bevrijdde de trol en samen kropen ze door het raam dat het meisje had opengelaten. Ze zochten naar de tovenaar. Zachtjes liepen ze door het huis en ze bereikten de grootste kamer in het huis. En binnenin kwamen ze de tovenaar tegen die wakker was... Hij hield de handen van het meisje vast en lachte. Jullie dachten dat jullie me konden verslaan. Me voor de gek konden houden. Er is geen kans, jochie. Maar de prins was niet bang. Hij en de troll renden naar de tovenaar... zodat hij zich op twee doelen moest richten... wat het hem erg lastig. Het werkte. Toen de troll werd geraakt... duwde de prins de tovenaar en kreeg de stok te pakken. Hij bevrijdde het meisje en ze renden naar de trol. Ah, jij zal niemand meer kwaad doen. Toen de magische stok was gebroken, viel de oude man op de grond. Hij werd weer grijs en oud. Hij hief zijn handen en smeekte om genade. We verlaten deze plek. Je zal nooit meer iemand kwaad doen. Geen beloftes om meer te houden nooit meer je taken. Ik ben je prins. Je zult me niet gehoorzamen. We zullen nu deze plek verlaten en we willen je nooit meer zien. Toen ze het huis van de oude man verlieten, vonden ze het spoor van zaden wat de prins had achtergelaten. Deze zaden waren veranderd in een spoor van rozen. Terwijl ze hun handen vasthielden, liepen ze naar het koninkrijk. Natuurlijk liep de troll achter hen aan. De prins stelde het meisje voor aan haar ouders en aan de koning en koningin. Er was vreugde in het koninkrijk en liefde in iedereen's hart. Ze zal mijn koningin worden. Ze is dapper en slim, heldhaftig en prachtig. Ik kan niet om meer vragen. En samen leefden ze nog lang en gelukkig.